1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wekers versoepelt de tijdelijke inkeerregeling voor zwartspaarders. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus, hoeft geen boete te betalen. Aanleiding voor de versoepeling is een nieuw heffingssysteem voor de inkomstenbelasting... waarin goedwillenden eerder duidelijkheid krijgen en de regels voor kwaadwillenden strenger worden. Volgens wekers doen zwartspaarden ze daarom goed aan zich te melden bij de fiscus. Straks kan de Belastingdienst tot 12 jaar terug aanslagen en boetes opleggen. De monsters die inspecteurs van de Verenigde Naties hebben verzameld in Syrië... zijn verstuurd naar verschillende Europese laboratoria voor onderzoek. Daar wordt bekeken of er chemische wapens zijn gebruikt... tijdens de aanval op een buitenwijk van Damascus op 21 augustus. De monsters zijn de afgelopen dagen in Den Haag voorbereid voor het onderzoek. Daar zit het hoofdkantoor van de VN-organisatie voor het verbod op chemische wapens. De laboratoria beginnen direct met het onderzoek zodra de monsters zijn aangekomen. De analyse kan nog weken duren.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 Rapport beantwoord volgens het meldpunt niet de vraag hoe het kan dat 500 mensen dezelfde klachten hebben gekregen na per isolatie De NO zou niet hebben gekeken naar de lichamelijke klachten en, naar de, en daarnaar. En uit een enquête van het meldpunt onder enkele tientallen slachtoffers blijkt verder dat binnen een week na de isolatiewerkzaamheden bijna 40% van de klagers gezondheidsproblemen kreeg. Meer dan de helft heeft problemen met de luchtwegen, slijmvliezen en de huid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 Drie kwartier lang gesproken over de toekomst van de universiteit, wat er allemaal gebeurt. Vandaag was de opening van het academische jaar. Ik sprak met Filip Eilander, rector magnificus van de Universiteit van Tilburg. Um, en die zei trouwens, en er wordt meteen op gereageerd door in ieder geval één luisteraar, dat alle Nederlandse universiteiten tot de top 200 uh, van de wereldlanglijst uh, behoren, daarop figureren. Nou, is er dan iemand, dat is dan Jack Klappen, die zegt... ja, ik heb hier een lijstje van de Shanghai ranking um, Academic Ranking of World Universities. Van Shanghai dus. En daar staat de Universiteit van Tilburg op de plaats ergens tussen 400 en 500. Dus hoeveel lijstjes figureren er? En welk lijstje is dan echt belangrijk? Nou, dat mag je natuurlijk zelf... Lekker in grasduinen in en in onderzoek in doen. U kunt reageren via de telefoon 0800 1121. Wat mij leuk lijkt is om studenten van Van der Haag aan het woord te laten over hun ervaringen. Maar het is misschien ook wel heel goed en um, romantisch om dat te vergelijken met de ervaringen van vroeger. Hoe ging dat eigenlijk vroeger? Weet u dat nog? Was het een fijne tijd om te studeren? En waarom dan precies? Wat zijn bijzondere ervaringen? En het is natuurlijk ook leuk om uh, mensen die lesgeven aan universiteiten... aan het woord te laten. Dat zou ik allemaal uh, interessant vinden. En, uh, dat uit te wisselen. U kunt bellen met 0800-1121. In de NRC van vanavond las ik ook nog... dat Jette ja, Bussemaker, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... te gast was bij de opening van het academisch jaar in Rotterdam. Aan de Erasmus dus. En daar hield zij een reden waaruit onder andere blijkt dat zij het toejuicht... als colleges digitaal gegeven kan worden. Dan kan je dus opeens aan, bij wijze van hoorcollege... 30.000 mensen iets vertellen over wat je lesgeeft. Nee, hey, dat is een interessante optie. Dat vindt zij interessant. En zij reageert ook van, ja, studie, al die verhalen over studieschuld opbouwen... en prestatiebeurzen waar studenten nu mee geconfronteerd worden... dat ze hun eigen studiegeld moeten betalen. Dat is niet meer uh, een basisbeurs... Nee, je bouwt studieschulden op, zegt ze... Ja, maar je draait nou eens om, je moet... Al dat geld dat je eigenlijk gaf aan die studenten... dat kun je dus ook in beter onderwijs besteden aan beter onderwijs. Dat is haar betoog geweest vandaag, naast dat idee over het digitale college. Nou, er gebeurt dus van alles op dat gebied. Ik zou zeggen, bel ons, 0800 1121. Luisteren wij intussen naar Beef Late Night Sessions. You know what time it is, yeah. Rock on. Late night sessions, yeah. I say we rockin' those early morning sessions. Oh, oh, wah, wah, ooh. Late night sessions. Yo, I said you gotta get me early morning sessions, whoa, whoa, whoa. Oh na na na, oh na na na oh. Early morning sessions, see Abraham I swing it in a freestyle yeah, yeah. Oh love la yes the love will be I repeat and Abraham you can't contest Rolling on the track, I have to get this out of me chest uh, Out of me center, straight through me vest Been no the no, When your body's sweet Can't you see I'm underdone indeed?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 for 20 on the clock and we still rocking on and on say go and check your mic and headphones for late night sessions yeah i say we rocking those early morning sessions i am your am man when it comes to late night sessions whoa whoa whoa. Uh, say we gotta jam in early morning sessions we got Early morning sessions. Late night sessions, ja dit is een late night session van Kazaluna. Um, maar het is nog altijd heel stil, zou iedereen alvast omdat morgen het eerste college gegeven wordt heel vroeg zijn gaan slapen kan het eigenlijk niet geloven. Nogmaals, mijn oproep is aan iedereen die met de universiteit te maken heeft... nu, als student of als docent, hoe het is. Is de druk groot of zien jullie juist van alles? Juist hele goede kansen om... en te studeren en onderzoek te doen en je breed te ontwikkelen. Dat is één onderwerp. Een ander onderwerp uh, is hoe was het vroeger? Ik memoreerde die ene student die ik wel fantastisch vond trouwens... die mij ooit verblufte door toen ik aankwam een drempel mee te nemen. Daar stond hij mee in zijn handen. Dat, had, ja, dat vond ik zo goed. Dat was iemand die heel lang studeerde. Dat kon tot, tot wel oplopen tot 13 jaar. Um, we kunnen ook herinneringen ophalen aan die tijd. Hè? Hoe dat toen was. Was het eigenlijk beter? toen? Of is dat helemaal niet beter? 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. 0800-1121. En wat ik ook een razend interessant onderwerp vond van het Eerste Uur... is dat idee van twijfel. Dat is eigenlijk een heel mooi begrip. En het is iets wat, waarvan ik de indruk heb... dat de meeste mensen vinden dat het niet mag. Je mag helemaal niet twijfelen. Dan ben je, dat is toch niet sterk. Dan weet je niet wie je bent en wat je wil. Nee, is het verhaal van Philip Eilander... als rector magnificus van de Universiteit van Tilburg. Dat is juist heel gezond en goed. En uh, zeker als je onderzoek wil doen. Maar misschien ook wel... Als mens, eigenlijk. Dus. dus dat is ook iets om op te reageren. Kijk, als u dat niet doet, dan leg ik mijn hoofd heel zachtjes op dit bureaublad en dan luisteren we naar eh, muziek. Maar ik zeg nog één keer het nummer. Het gratis telefoonnummer van Kazeluna 0800. zal ik het heel slow doen: 1, 1, 2, 1. Si mañana balle la burro Si mañana Si mañana Si mañana balle la burro Taribu la saudisa renare tu soale que va sa tout tutti a che Ke to makhomo Kare taba yana tso taba halogela mabela hantata Yeah Maracela. maar ik moet eerlijk gezegd even niet waar hij overzong. Het is 13 minuten over één en het is nog steeds heel erg stil. Hier, in de tweede uur van Casaluna. Terwijl het onderwerp volgens mij uitnodigt om uh, met elkaar van gedachten te wisselen. Laat ik dat dan beginnen met uh, Ben. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ik uh, heb voor alle radiomedewerkers van Radio 1 vier regels gemaakt. Dat ik regel, ja? Radio 1. Ik twijfel niet aan uh, Radio 1. Willen jullie, alsjeblieft, blijven bestaan? Dank. Ben. <laughs> um, dat is, dat is, uh, dat is uh, vriendelijk, Ben, dat je dat schrijft en zegt tegen ons. Mag ik u iets zeggen? Ja. Wij hebben een uh, vaste groep die luisteren, hè? vaste luisteraars noemen wij dat. Hè? Wij? Wie zijn wij? Uh, de vaste luisteraars. Ja, oké. Okay, ja, ja. Daar ben jij ja. er ook een van, bedoel je. Ja. Alsjeblieft. Ik ken ze allemaal. En toen dacht ik, nou, dit is een... Uh, ja, u, u doet het ook goed, moet ik zeggen. Nou, oh, dat is ja, gelukkig. Een uh, schouderkloppie. Ik doe altijd mijn best. Hè? Maar dat heeft ja, niet zoveel dan... met studeren en universiteiten te maken, of wel? wel? Uh, dacht ik wel. Ja, dat dacht ik wel. Want ik ben blij dat ik heb le leren lezen en schrijven. En uh, straks, uh, ja, daar ben ik mee bezig. Autobiografie uh, hm. maken. Dus ik, ik, heb, ik, heb, ik, ik heb het niet nodig. Ik roep trouwens wel op de mensen die u nodig heeft voor uw programma. Ja. Ja, ja. Wat ik ook al doe, dat, dat wil je nog eens een keer dun over doen. Maar um, ja, twijfel had wij, je. Ik twijfel niet blijven. aan Radio 1. Omdat ik iets Absoluut niet. En ik hoop hij blijft bestaan. Radio 1 blijft natuurlijk wel bestaan. Ja, hoor. Wij zullen okay. ophouden per 1 januari. Maar dit is het laatste, het laatste vier maanden. Daar zijn we net mee begonnen. Um, ben, ik dank je wel. Ik wens je nog goede nacht. Uh, dat is wederzijds. Doe. Dag. Eve. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hallo. Ik spreek met, met meneer Lex mee. Dat ben ik, ja, ja. Goed. Omdat u het zo stil hebt, bel ik u. Dat is, dat is heel lief. Weer als wat anders, hè? Ja. Nou, het, het is eigenlijk meer... Ik heb niets dus helaas met uh, studeren uh, is ervan gekomen oh. door uh, oorlogsgebeuren. En dat heeft me altijd dwars gegeten, ja. omdat ik um, door het oorlogsgebeuren, evacuatie, van Scheveningen naar Den Haag, werden wij, omdat mijn vader een bakkerij nodig had, in het centrum geplaatst door de Duitsers en daar kon hij opnieuw beginnen. Ja. Dat hebben heel, heel, heel veel Nederlanders meegemaakt. Ja. En dat is ook allemaal verder, uh, we hebben elkaar we hebben ge elkaar uh, gehouden. Ik kwam zodoende op scholen terecht in uh, Den Haag, alle de christelijke scholen. Ook prima. Want wij zeggen hier nog steeds. wij hebben geen richting, wij zijn Rooms-katholiood. Ja. We hebben niemand wat, alles is goed. Maar ik kwam uh, op. Met terecht, uh, met christelijk onderwijs, wat ik nog steeds prachtig vind, want je kunt het overal kwijt in de kunst en in literatuur. Je weet van alle uh, geloven dan wat af. En ik kwam terug, ik, ze hadden me bedacht om via de PA uh, naar de uh, pedagogische academie, dat tegenwoordig, ja, zeker. te gaan. Maar ik kwam uh, op de middelbare school terecht en mijn moeder uh, werd ziek. Ik was de jongste uit het gezin en dat moest gewoon aangepakt worden. Ja. Ik raakte wat achter, terwijl ik eigenlijk... Of eigenlijk, ik werd naar een elite school gestuurd. Daar moest ik drie kwartier voor fietsen... door weer en wind van Den Haag naar Spoorwijk en dergelijke. En toen moest ik op een dag verklaren... waarom of ik zo achteruit rolde met mijn werk, met mijn... Uh, Huiswerk. En toen kwam de aap uit de mouw dat ik woonde door evacuatie in het centrum van Den Haag, wat een slechte buurt was. Hm. En toen zeiden de heren tegen elkaar, oh ja, oh ja, oh daar woont ze. Ja, ja. Ik werd eigenlijk ogenblikkelijk losgelaten... Er is nooit iemand even thuis bij mij komen kijken hoe mijn omgeving was. Uh, wat mijn achtergrond was. Ik heb geen cent steun gekregen van een fijn christelijke school. Hmm. Ik vertel dit voor het eerst zo. Ik ben niet uh, bitter, want uh, het was noodzakelijk. Het was wederopbouw. Ik uh, ben nu 75 bijna. Uh, ik heb het moeten redden, uh, mijn opleidingen met uh, avondschool. En uh, later in mijn huwelijk samen met een man nog wat bijgeschoold. En ieder jaar weer een andere cursus gedaan. Maar het heeft me altijd gestoord ja. dat er niet naar mee werd omgekeken. En ik moest dus heel jong, omdat thuis druk was... Met de wederop in de bakkerij. Uh, mijn ouders, die. Uh, mijn vader, die heeft de bakkerij moeten stopzetten. aan het einde van de oorlog. omdat hij niet wilde bakken voor de bezetters. En mijn moeder zat bij het verzet. Daarna ziek. Dus uh, hmm. het zat allemaal wat dat betreft wel tegen. maar ik heb het met liefde gedaan. En Eve, had je het wel. Een, had je... Wel naar de universiteit gewild? Had je daar een voorstelling ja. van? Droomde ja. je daarvan? Ja? Wat ja. stelde je daar ja. toen bij voor dan als meisje? Nou, je kennis verbreden... Um, op een, dat daar tijd voor zou komen. Dat daar ja. tijd voor zou zijn. En die tijd die kreeg ik dus niet. Ook omdat niemand er wat aan kon doen. Ja. Maar alle handen waren nodig, letterlijk, in huis. Ja. En zo, ik, we woonden boven... Uh, we woonden boven de zaak. En het was ja, 24 uur per dag was er werk. En op een zeker moment wilde, had mijn vader voorgesteld dat ik in de zaak zou komen. Omdat als ik er was, werd er door het ja, personeel werd anders gewerkt en zo. En dat zag ik dus niet, want nee. ik wilde door. Ben je uiteindelijk, heb je uiteindelijk toch je bestemming gevonden, ondanks het feit dat je... Ja. Ja? En, en ja, ja, extra studie, avondscholen, ja. et cetera, et cetera. Wat, wat ben je uiteindelijk gaan doen? Wat had je willen studeren eigenlijk? Dat wil ik eigenlijk liever weten. Nou, ik had de medische, uh, okay. de, de PA, dat was de bedoeling. Maar ik had wel snel in de gaten dat ik graag de medische kant op had gegaan. Ja, ja. En, en uiteindelijk ben je toch terechtgekomen? Waar ben je terechtgekomen? Ik ben... Uh, Jong moest ik er stoppen. Heb ik een uh, simpel tijddiploma gehaald. Ja. Ik heb in Den Haag, van de ministeries, hè, ja. uh, gesolliciteerd bij de marine. En uh, per slot bij de KLM, maar dan moest ik me dus vastleggen voor vijf jaar. Dat wilde ik dus niet doen. Vond ik mezelf te jong voor je. En ik ben uh, op een octrooibureau terechtgekomen. En uh, nou, daar had ik een baas, een chemisch ingenieur. Dat was een prachtman samen met zijn uh, vrouw. Die hebben mij uh, een flink opzetje gegeven. En ik ben toen bij een tweede octrooibureau terechtgekomen. Een combinatie van boekhouding en het gewone octrooiaanvragenwerk. En nou, dat was helemaal prima. Mm. Toen ben ik getrouwd. En in Amsterdam kwam ik... Uh, mijn man is uh, edelsmid en... Uh, Ivoork en Schildpaddenzaken, dat zegt tegenwoordig niet zoveel meer. Maar vroeger tijden was dat in de Leidse straat kwamen de dames hun het werk brengen. En in die voetsporen ben ik gegaan. Oh ja. Dus het oude ambacht in. Ja. En tot vandaag aan de dag. Ja, heel goed. Het We werken nog steeds. Nog steeds, zo. Nou ja, dat, ja. <laughs> dat vind ik dan wel weer heel knap. Goed, even. ik dank je wel dat, dat je ons helpt herinneren aan die tijd... Dat, dat je ook nog wel eens gewoon niet naar de universiteit kon, terwijl je dat wel Juist. had gewild. Ja. Ik dank je wel en ik wens je nog een goede nacht. En dank je wel voor het aanhoren. Ja. Nee, dat doe en ik niet. succes, ga. hè. Dank je wel. van Dag. Dag meneer um, Jan, goeienacht. Ah, goeienacht. Begrijp ik dat je net bent afgestudeerd? Ja, dat klopt. In welk vak? Ik ben afgestudeerd op de theaterschool in Amsterdam. Ja. Als uh, aan de opleiding techniek en theatermaker. Ah. Dus dat is. Uh, ja, dat hoor je niet vaak, denk ik. Dat hoor je niet vaak, nee. Techniek en maken, Dat is niet universitair, dat is HBO. Ja. Maakt niet uit, vind ik net zo interessant. Um, wat houdt die studie dan precies in? Die studie houdt in dat je wordt opgeleid tot een. Uh, ja, eigenlijk. Simpel gezegd theatertechnicus, ja. maar wel met een dusdanig brede basis. Ik heb ook vak gehad als uh, cultuurgeschiedenis, dansgeschiedenis en ah, ja. uh, dat soort dingen eigenlijk. Muziek. Ja, theaterschool in Amsterdam. Ja. Hey, en um, net, net afgestudeerd, wat, wat wil dat zeggen? Hoe lang? Uh, twee maanden. Twee maanden. Hoe heb jij je studie ervaren? Hoe heb je dat gevonden? Ja, ik kom uit een uh, klein dorp, in het midden van het land, dus het was wel even wennen in een uh, grote stijl. Ja. Uh, maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik nu wel wat breder georiënteerd ben ja, zeg maar, in de wereld. Want als je uit een dorp komt, dan is je wereld meestal wel gewoon klein, hm. omdat je gewoon in een kleine gemeenschap leeft. En dit heeft er wel voor gezorgd dat ik, uh, ja, het heeft wel mijn ogen geopend, zeg maar. Dus in die zin ben ik er wel heel blij mee dat dus je ik dat mocht doen. Dus je hebt niet alleen een vak geleerd, maar je bent ook als mens, ben je veel wijzer geworden. Absoluut. Dat is ook een van de redenen dat ik bijvoorbeeld af en toe nou ja, regelmatig naar radio 1 luister. Dat zou ik anders ook gedaan hebben. Nee, dat dus, zou ik het ja. gewoon saai gevonden hebben. En ja. dat is juist interessant. Nou, dat komt door je studie. Door je studie ben je naar ik de denk, radio gelezen. Nou, ja, nou, misschien was dat anders ook wel gebeurd. Maar het, ja, door mijn studie uh, snap ik ook waar het over gaat. Hè. Anders dan, meestal dan denk je van ze praten alleen maar en uh, ja. wilden gewoon muziek horen. Maar ja, dit vind ik juist interessant. Dat komt wel door mijn studie. Ja. Wordt je wel, het opent wel je ogen in. Uh, ja. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb kunnen doen. En waar, waarom ben jij dit vak in, ga, gaan studeren? Hoe komt dat? Uh, ja, ik, toen ik nog op de middelbare school zat, hadden we daar ook een, uh, een zaaltje met wat licht en geluid. En dat deed ik wel het een en ander. Ja. En toen uh, was ik bijna klaar. En toen zei iedereen tegen mij van goh, je moet op de universiteit gaan kijken en dit en dat. Maar eigenlijk had ik daar niet zoveel zin in, want ik, ja, ik was een beetje rebeld. En toen uh, zei een uh, docent tegen mij van, je moet op een keer naar Amsterdam gaan kijken, want dat is misschien wel wat voor jou. Daar ben ik geweest. En toen dacht ik, ja, dit ga ik doen. Dus dat ben ik gaan doen. Ja. En uh, ik had iets heel anders verwacht dan dat het uiteindelijk, uh, ja, wat het was. Want wat had je verwacht? En wat, ble wat bleek het uiteindelijk te zijn? Nou, eigenlijk had ik, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik had gewoon geen idee. Dus ik dacht, nou, ik ga daar leren hoe je uh, technisch uh, moet werken met licht en geluid en decorbouw en dat soort dingen. Hm. video. En toen bleek dat dat er allemaal in zat. Plus nog heel veel meer. Ja. Was je blij ja, met daar dat? Daar ben ik wel blij mee. Ja, je was dus wel blij met dat heel veel meer. Die brede insteek van de opleiding. Ja, zeker weten. Daardoor, uh, ja, wat ik net al zei. Nu, heb je gewoon heel, nu kijk ik heel anders omheen ja. dan uh, als vier jaar geleden. En dat, uh, maakt het, dat maakt het wel leuker. Ja. Ja, dat is wel je... Ja, En je houdt van theater? Ja, ja want in, eerst ook niet. Ik dacht th dat theater. Dat altijd hetzelfde was, maar heel goed dat is zo niet zo. Want we zijn, als je, je kan van theater houden en tegelijkertijd heel veel dingen in theater niks aanvinden of niet interessant vinden. Dus dat, dat is ook wel weer, uh, ja. ja, dat heb ik ook geleerd. Het ja. is wel vaak hard werken. Dus uh, hard werken en uh, fysiek is het en dan, en dan op een van die belachelijke tijden, namelijk s'avonds avonds laat en dan moet je na een voorstelling moet je weer afbouwen. Zie je daar niet tegen op? Ja. Wat hoor ik allemaal ja. op de achtergrond bij jou? Wat is dat? ja dat is zo'n uh, talkie ding ik ben uh, op dit moment ook uh, aan het werken als wat als theater oké oké okay, okay. waar zie je ik moet even wachten in welk theater zit je dan nu ik zit op dit moment in de ja in de hoe oh, de. het theater ook weer god ik ben lang hoe kwijt wel ik hier ja. zit kompi kompi theater oké okay. kompi theater ja. in Amsterdam ja. ik geloof nietsburg wel ik Gewoon namelijk een klok tikken de hele tijd. Een klok? Ja. Ja, dat kan wel, want dan hangt hij wel een klok. Maar ik wist niet dat je die zo goed kan hoor. Ja, dat ja. maakt ook wel veel uit, dat klopt. Hm. Nee, maar ik wil dat wel zeggen. Omdat, ja, u zei net dat het zo stil was. Toen dacht ik, nou, dan bel ik gewoon. Ja, nee, dat is heel prettig, ja. Oké, okay. en, um... Nou, dan, uh, dan... Uh... Interessant om dat te horen. Dat jij zo daarin daar rolt zonder te weten waar het over gaat. En dat je dan eigenlijk blij bent met de, met de, de, de, de verbreding in jouw leven. Dat vind ik mooi. Ja, zo, dat, zo is het echt. Dus uh, ik hoop dat uh, ja, ondanks al die onzekerheden nu en met die, uh, ja, die studieinversering gaat verdwijnen. dat er een hele hoop mensen dat toch blijven doen. Je ziet meer. Dat is het gewoon. Dus als mensen ontwikkel je heel erg. En dat is bij mij het geval. Maar dat zal bij heel veel andere studies ook zo zijn. Hartstikke goed. Jan, dankjewel. En ik wens je nog goede nacht. Dag Ram, Julio. Hoi. Het ja, is toch wel maf. Om half twee s'nachts. In het compagnietheater. Theater. Nou ja. Waar de tijd doortikt. Dat in ieder, dat, dat in ieder geval wel. Marjolein, goede nacht. Goeien Ik Marjolein van Toren. <laughs> ik werk aan de Vrije Universiteit. Ja. En ik wilde uh, aanhaken bij wat er gezegd werd over de twijfel... Twi ah. Ik vond het namelijk nog wat wel. Ja, ik denk dat je positief bedoelde, maar eh, negatief geformuleerd. Want ik denk dat je veel beter moet beter kunt zien als. Uh, ...studenten een, een kritische houding en een kritische ja. geest bijbrengen. Dat ze niet alles wat er gezegd en geschreven wordt, of dat nou uh, in de pers is... ...of in mijn geval in de uh, literatuur, ja. uh, dat ze leren doorzien. Nou, dat ze twijfels leren, uh, vraagtekens leren zetten bij uh, ja. wat ook de grootste kanonnen in hun vakgebied beweren... ...en dat ze kijken of argumentaties wel, klopt, wel kloppen. Dat is voor mij uh, studenten tot academici uh, op, opvoeden. Vraag blijft er. Nee, maar de, kijk, de, ik, ik, ik citeerde eigenlijk. Of ik verwerkte de, wat uh, de rector Magnificus van de, de Universiteit van Tilburg heeft gezegd. Dat ja. twijfelen eigenlijk iets heel goeds is om te doen, ja. juist ook als wetenschapper en, en zelfs, dus ik... zelfs ook als mens. En ik, ik heb helemaal geen moeite met dat begrip twijfel. Ik vind het juist prettig dat iemand uiteindelijk eens zegt... He, of ja. eindelijk, maar weer eens hardop zegt... dat dat heel, een heel gezond is. We leven volgens mij in een wereld waar dat... waar dat een beetje wordt wegge, weggedrukt als iets wat niet goed is... Ja, inderdaad. Maar als je het in de academische wereld uh, bekijkt, is het, ja. Ja, is het is gewoon de instellingen waartoe je studenten wil opvoeden. Precies. Dat ze niet denken van nou, het is een artikel, het is gedrukt en ja. uh, nou, er is een hoogleraar, iemand die dat geschreven heeft. Laat ik dat maar eens voor waarheid aannemen, maar dat ze leren om uh, goed te lezen wat er staat. En dat is blijkt toch vaak heel veel moeilijker dan, uh, dan je denkt. Want jij, jij doseert in literatuur? Ja, ik, werk, ik heb zelf Frans uh, gestudeerd... Ja. en werk daar ook al 28 jaar nu... bij de opleiding Franse Taal en Cultuur en de VU. Ja. Maar die gaat helaas sluiten. Daar zijn we aan het afbouwen. En we zijn vandaag gestart met een hele leuke... Uh, nieuwe groep studenten literatuur en samenleving. Dat is een nieuwe brede bachelor... die we uh, opgericht hebben. En dat is, dat is daarmee komen verschillende uh, taalstudies... Komen bij elkaar? Ja, het is, uh, verschillende letterkundestudies. Het is, uh, ja. De basis is de, is de algemene literatuurwetenschap... Ja. en dan zit daar bovenop... Uh, de Nederlandse en de Engelstalige literatuur. Maar we houden ons dus niet alleen met literatuur bezig, maar met uh, het hele spectrum zeg maar, van de auteur die uh, van achter zijn bureau het boek zit te schrijven, tot aan de bibliotheekmedewerker, de boekverkoper, de uh, uitgever die zich bezighoudt met het in de markt zetten van de boeken. En alles wat daartussenin zit, dus ook de literatuurgeschiedenis, literaire analyse, literatuuronderwijs. Uitgeverijwezen, ja. nou, dat soort zaken, allemaal, nou, K Raad voor cultuur. Vorige week hadden we Ellen Rutten, hoogleraar Slavische Letterkunde... als gast in Carzaloona. En die vertelde ja. dat zij, die, die hield zich uitvoerig bezig, bijvoorbeeld met design, om maar eens iets te noemen. En dat ook alweer in het kader van een van een, van een verbreding van zo'n specifieke taal. Een ja. letterkunde ja, studie. Ik heb nu ook uh, een opleiding, MKDA. Um, um, design, uh, kun uh, kunst en architectuur. Okay. Media design kunstrijgen. Ja, dus dat, dus die, die, al die studies die zijn ook aan het aan het zich enorm aan het ontwikkelen, ja. veranderen. Want jij moet, jij raakt je, anders je werk kwijt als docent. Ja, inderdaad, ik ben heel gelukkig met de komst van uh, die brede bachelor. Want anders was ik inderdaad uh, mijn ja. werk kwijt en Hoe kwijt. vind je het dan dat zo'n studie Franse taal, specifiek Franse taal, letterkunde voor ja. letterkunde, verdwijnt. Nou, het is natuurlijk niet in, heel, in, het land, in, in het hele land, maar, maar dat u u niet, het in, gaat me wel heel erg aan mijn hart. Want ja, ja, ik heb 33 jaar geleden voor die studie gekozen met er echt mijn hart en ziel en overtuiging. En dan vind ik het uh, niet alleen persoonlijk jammer en ook heel verdrietig dat die taal en die cultuur en literatuur minder bestudeerd worden. Maar ik vind het ook heel dom. Ik bedoel, het uh, beleid, ook vanuit Den Haag, is toch heel erg op Engels gericht. Ja. En sinds Annemarie marie Jorisma ooit beweerd heeft dat Frankrijk een mooi land is, maar dat er geen Fransen moesten wonen. <laughs> en dat Chirac een Engert was. Nee, u lacht er nou om, ja. maar dat heeft, heeft ons studenten gekost, hoor, echt. Echt waar? Ja, heel serieus. En Jorisma was toen nog minister? Ja, van Economische Zaken. Ja. En het is gewoon, ja, op de middelbare scholen zie je het al. Ja, Frans is moeilijk. Ja, en het, is het, ja het, is, het is het niet, dus natuurlijk is het een, is natuurlijk een taal, je moet het leren. Maar er nee. is zo'n ongelooflijk vooroordeel tegen dat Frans. Ja. Dat, dat, gaat, dat verdriet me misschien nog meer dan het gevolg van dat die taalstudie bij ons opgeheven wordt. Ja, ja. jongen hoor. Ik wist niet dat één zo'n uitspraak zoveel uh, consequenties kon hebben, maar dat is dan wel duidelijk wel het geval. Ja, ik persoonlijk uh, vind ik het een prachtige taal. Maar goed, dat is, dat is een heel ander parcours. Mm. Vind jij dat, uh, dat kritische vermogen? Ja. He, als we even doorgaan op het idee van twijfelen. En bij jou is dat dan vooral het kritische vermogen om vragen te stellen. Is dat, ja. is dat hoog ontwikkeld in jonge mensen? Die nu aan de um, universiteit komen studeren? Oh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik um, stel alleen maar een hele goede vraag. Hele <laughs> kritische. Nee, ook altijd. <laughs> um, uh, ik denk het wel. Ja, ze zijn wel... Uh mondigig. Mondig, is iets, al... nee, waren, mondig is iets ik. anders, mondig is iets anders. Ja, nee, mondig ook in de zin van uh, dat ze dus niet de autoriteit van de docent aannemen ja, van ja. oké, okay, u zegt het en, uh, okay. en dan zal het wel zo zijn. Ja. Nee, ze weten vaak, en dat is voor mij ook de definitie van een goed college, als ze een vraag stellen waarop ik niet meteen het antwoord leef, ja. ja. Dan denk ik van oké, okay, nu ben je een zelfdenkend wezen en dat, uh, dat zien wij graag. En hoe reed jij je daar dan uit? Heel eerlijk, door gewoon te zeggen dat ik op dat moment niet weet. Dat, vaak al pratend komt het antwoord dan wel. Of ik zeg gewoon, ik ga voor je uitzoeken, wordt volgende week vervolgd. Pikken ze dat? Ja. Ja hoor. Dat is hm. geen probleem. <laughs> <laughs> maar... Ik zeg er ook altijd bij, van, dat ik blij ben dat er een vraag gesteld wordt die, uh, ja. waar ik niet meteen het antwoord op weet. Dat is, is natuurlijk heel en, leuk ja. ook juist. Een ik vind dat heel leuk. Ja. Ja, dat, het mooiste college is ook als je daar zelf als docent nog wat van leert. Ja. He, dat ze met een, juist vaak omdat het stof is waar je zelf heel goed in zit... ...ja, natuurlijk vernieuw je zoveel mogelijk elk jaar je colleges... ...maar de basis blijft vaak toch een paar jaar hetzelfde. En als ze dan opeens met een vraag komen waarvan je denkt... verhip. Dat kan ik ook wel eens bij betrekken. Nou, dat is bij een dag helemaal goed, hoor. Ja, goed. En dat bedoel ik ook met kritisch vermogen. De oorspronkelijkheid om door te gaan op een bepaald idee dat je ze aanreikt. Ja. Ik vraag me altijd af hoe je dat doet, hè? kritisch zijn. Moet je, moet je dan alles twijfelen? Moet je dan een, een wantrouwig mens zijn in het leven? Hoe, wat, nee, het? Niet, uh, niet wantrouwig. Maar wel um, open in de zin van dat je doordenkt op wat er gezegd is en ja. het probeert te combineren met wat je zelf misschien wel eens gelezen of gehoord ja. hebt. Nee, niet ja. wantrouwen. Dat vind ik ook weer te negatief. Nee, ja, dat hou je niet ja. van, van negatief. Nee. nee. <lacht> nee. <lacht> ik vond het een heel positief gesprek. <lacht> Mooi. Dank je wel. Graag gedaan. En veel succes, Marjolein. Bedankt. Dag. Dag. Aan de vuur, Sean Verhoeven, goeienacht. Oh, hallo. Goeienacht. Je bent op weg? Hallo. Ik ben op weg. Waar, waar naartoe? Naar jou, naar mij? Ja, nee, ik, ik, ik, ik, nou, ik moet even uitleggen want het klinkt een beetje. Ik ben muzikant, onder ja, andere, ja. En, ik, en ik kom zo uh, wat muziek maken, maar ik kon niet later, want ik ben ook docent, ja. om, om jou even te bellen om met, <laughs> met je mee te praten over het onderwijs. En je bent zo meteen te gast bij de EO in Dit is de Nacht? Juist. Oh. En dan ga ik wat liedjes spelen, oh. maar ik ben overdag dus docent. Als wat? En, uh, als, op, wat doseer je? Ehm, uh, marketing. Zo. Dus muziekmarketing. Ja, dat klinkt uh, dat Klinkt wel tof, hè? Zo van, als je dan eenmaal die krankzinnige keuze hebt gemaakt om mu muzikant te worden in het leven, hoe zet je jezelf in de markt? Eh uh, nee, eigenlijk nee, nee. Uh, kijk in die muziekwereld, maar eigenlijk uh, onze opleiding is breder dan de muziekwereld. Uh, ja. De opleiding waar ik les geef, uh, is een opleiding van vondsen en Tilburg. Ja. die gericht is op uh, de entertainment en cultuurbrede maatschappij zeg maar, mm -hmm. en waar die uh, branche heel erg behoefte aan heeft is, ja, uh, zijn eigen nieuwe ideeën om weer geld te gaan verdienen met cultuurproducten en entertainmentproducten, ja. oftewel ja muzikanten kopen nagenoeg geen cd's meer. Hoe kunnen wij nou muzikanten helpen om wel weer wat geld te gaan verdienen met hun eigen materiaal? En dat is een hele concrete vraag en je zou bijna kunnen zeggen dat onze opleiding gebaseerd is op een, ja, een uh, economisch uh, probleem. Ja. Yeah. En ik uh, mij namelijk op, uh, jouw vorige bellers het heel erg over de vertreding hadden van opleidingen. Ja. Yeah. Terwijl onze opleiding ongeveer gespecialiseerd is. Ja. Yeah. Juist wel. En ik heb, ja, en ik herken dat ook eigenlijk helemaal niet zo: verpreding van opleidingen. Ik, ik merk juist dat uh, studenten die bij ons uh, van de haven en komen en bij ons uh, op de HBO studeren, vaak al heel erg goed weten wat ze willen. En als ik dan zelf uh, dat ga vergelijken met, met mezelf: ik wist totaal niet wat ik wilde. En ik ging maar marketing studeren omdat dat een mooie verzamelnaam was en ik kon daarmee. Uh, in het bedrijfsleven terecht of, of inderdaad uh, uh, andere branches in. Maar uh, op dit moment uh, lijkt het wel op dat die studenten veel beter weten wat ze willen. En al uh, op een jongere leeftijd en dat ze ook jonger volwassen zijn ofzo. Heb je daar een verklaring voor, Song? Ja, ik, ik denk. Uh, ik heb er wel een deel verklaring voor. En, en dat is iets wat we echt niet moeten onderschatten. Dat heel veel studenten. Uh, ...omdat zij natuurlijk al heel erg wegwijs zijn op, op het internet en op, uh, ja. heel veel met social media bezig zijn... ...dat zij al een stuk wereldwijzer zijn dan, dan ik bijvoorbeeld. Ja. Uh, je had straks een beller, die kwam ook uit een dorp. Nou, ik ben ook opgegroeid in een dorp. Nou, de wereld is sowieso daar wat kleiner. Maar als je op dit moment in een dorp woont, heb je toch de wereld aan je voeten liggen. Ja. Want je kunt de wereld zo via je internet je huiskamer halen. Ja, dat is ongelooflijk veel veranderd. En dat zie je ook in schoolkeuzes terug. Dat is natuurlijk juist positief, denk ik dan hè? Neem ik aan. Als ze zo gefocust bij de opleidingen binnenkomen, neem ik aan, dat je dat zo ervaart als iets gunstigs. Ja, ja absoluut. Uh, zeker nog je... Kijk, vroeger had je een jaar waarin je echt die student ja, liet kennismaken met, met de wereld, met het, met het studeren aan zich. Nou, hebben het, enige, het enige waar de studenten veel last mee hebben is zeg maar, de, de, omgaan met de vrijheid die ze krijgen. Op de middelbare school is het toch uh, in een keursjasje uh, de lesjes aflopen, et cetera. In het HBO worden ze in één keer volledig vrijgelaten. Maar ze hebben niet zoveel, uh, nou ja, ik zou zeggen, de meesten hebben al veel voorkennis als ze bij onze opleiding opkomen. Die, uh, ja, die colleges zijn meteen van een aardig niveau, moet ik zeggen. Zeg, je bent zelf uh, nog goed terechtgekomen. Een beetje zo van niet wetend wat je eigenlijk ging doen, dan maar marketing. Maar, maar, hoe kwam je ja. dan in de marketing van muziek terecht? Music marketing. Omdat dat, dat, dat ja, doseert tenslotte dat, in Tilburg. Ja, dat is een. Ja, dat is een, dat, ja ik, ik ben muzikant. Dus Ook nog? Ik, ik ben altijd muzikant geweest. En. Uh, ik heb altijd muziek gemaakt en op een gegeven moment uh, ik heb marketing gestudeerd en ben ook op het bedrijfsleven gegaan Toen ik op een gegeven moment zoveel uh, muziek maakte, dat ik daar echt niet meer kon combineren met, uh, met, uh, met werk. Zeg maar. hm. Dus toen heb ik uh, op een gegeven moment heb ik, uh, echt de keus moeten maken om, ja, om een andere baan die ik echt kon combineren met muziek maken daardoor ben ik zeg maar uiteindelijk op het onderwijs terecht gekomen heb ik helemaal geen, geen vooropleiding voor uh, ik heb niks, uh, niks van een didactische uh, vooropleiding gehad of zo. en dat, da daar verbaas ik me wel ooit over uh, en mijn vriendin toevallig zit in het basisonderwijs die heeft natuurlijk de hele paabo moeten te lopen ja. als je op de hbo les wil geven op de universiteit nou ja dan uh, kun je zo aan de slag hoor. Ja, dat is je... heel erg gepreend in Nederland. Hoef je dat geen... je daar geen uh, specifieke cursus of achtergrond van nodig hebt. Nee, uh, dan hoef je geen didactische vaardigheden ontwikkeld te hebben, althans niet, uh, daar niet een, uh, een opleiding in gevolgd te hebben. Hey, en, en hoe lang nee. geef je nu les op, uh, op uh, het is in Tilburg? Vijf jaar. Oké. Okay. Ja, vijf jaar ongeveer, ja. En dat vind je fijn om te doen? Dus, uh... Ja, dat vind ik fijn om te doen. Omdat het, uh... Ja, omdat, nou ja, ik vind het wel fijn als ik merk dat ik uh, dat de, de lessen samen met de studenten kan maken, zeg maar. Ja. Uh, ze hebben allemaal een passie voor een bepaald uh, onderdeel. Hè. De een uh, wil graag bij een uh, tv-productiebedrijf gaan werken, de ander wil graag bij een platenmaatschappij gaan werken of wil uh, bij poppodium gaan werken. En dan kun je je lessen uh, enorm goed op afstemmen en dat, dat houdt het ook leuk. Op die manier, zeg maar. En ik merk dat studenten het leuk vinden dat ik nog, uh, naast dat ik daar docent ben, ook nog eens ook nog door heel Nederland kom. En dat ik nog eens bij de radio kom. En dat ik nog eens ja. op een poppodium sta. En, ja. Want dat vinden zij wel ja, stoer? Dat, dat, dat, vinden zij, dat vinden zij wel stoer van hun docent? Ja, dat vinden ze wel stoer. Maar uh, ze vinden het ook gewoon uh, prettig. ...om uh, informatie te krijgen van iemand die ook weet waar hij het over heeft. En dat begrijp ik. En ik, ik. ik kan daar zelf ook wel uit mijn eigen opleiding uh, terugleiden. Op een gegeven moment studeerde ik marketing op de universiteit in, uh, in Nijmegen. En ik kreeg daar les van mensen, niks ten nadelen van die mensen... Die, ...die nog nooit in een bedrijf hadden gewerkt... ...maar wel over, over branding hadden bijvoorbeeld. Over hoe je een merk in de markt zet. Ja. Terwijl ze dat zelf letterlijk nog nooit hadden gedaan. Ja. Dus daar heb ik wel. Dat wordt vaak tegen Huh. Zeg maar, of dat wat mensen dan aangewezen persoon zouden moeten zijn... om mij uit te leggen hoe het zou moeten. <laughs> ja, dat begrijp ik wel. Hé, hey, waar zit je nu inmiddels? Ik uh, ben bijna bij Oké. Okay. Ik denk dat ik uh, even goed opgelopen ik een goede afslag ga nemen. Ja, dat doet dat wel. Uh, we, we, we schudden elkaar dan zo nog wel de hand. En dan kan je straks laten horen of je ook goed, niet alleen goed kan lesgeven... maar ook goed kan gitaar spelen. Dat vind ik wel okay. heel leuk. Ja, dankjewel. Hey, goed dat je belde. Succes, tot zo. Hoi. Okay. John Verhoeven. Dus zometeen bij de collega's van de EO. Dit is de nacht met Miranda van Holland. Is die er al? Ik kan ze misschien even uitleggen wat, we, wat zij gaan doen. Maar ja, ja. Nou, die kan zo wel naar binnen komen. Even, even vertellen natuurlijk. Anneke, Goede nacht. Ik uh, hoorde John net zeggen dat jongeren tegenwoordig beter lijken te weten uh, wat ze willen ja? qua studie. Maar ik weet niet of dat nou echt zo is. Oh. Het is wel zo dat de informatie inderdaad makkelijker beschikbaar is, maar er is ook een veel groter aanbod aan studies. En uh, ik heb zelf ervaren dat dat uh, het wel moeilijker maakt om te kiezen. Ik bedoel, als er maar vier studies waren, dan had ik zo geweten waar mijn hart na naar uitging. Bijnaar ja, namelijk? Ja. Bijnaar? Nou ja, dat ligt er aan wat voor vier studies er waren. Maar dan ja, zegt dat je iets met techniek had en iets met economie en uh, iets in ja. de zorg of wat dan ook. Ja, had ik uh, waarschijnlijk wel techniek of economie gekozen. Ja, ja. Maar nu dat er meer dan 400 studies zijn om uit te kiezen... het, het is moeilijk te bepalen waar de verschillen liggen in die studies. Ja. En wat het beste bij je past. En zeker als je net 18 of 19 bent... Eigenlijk heb je nog geen idee wie je bent of wie je wil zijn. Ja. En dan moet je al gaan kiezen wat je ja, bij wijze van spreken voor de rest van je leven wil gaan doen. En daar heb ik ook een grote fout in gemaakt door eerst de verkeerde studie te kiezen. Wat heb je gekozen? Ik heb eerst een uh, Bachelor uh, International Business Administration gedaan. Dat ja. is uh, bedrijfskunde internationaal gericht aan de ja. Erasmus Universiteit. Ja. Ja. En nu doe ik een master aan Wageningen Food Quality Management. Kijk, dat is en wel dat, uh, iets anders. Die, ja, dat sloot uh, helemaal niet aan. En het eerste niet, bedoel je? Nee, nee. Maar hoe lang, hoeveel tijd had je nodig, voordat je erachter kwam... om te constateren, uh, dit is niet goed in, in Rotterdam? Um, hoe, hoe lang heb je dat gedaan, die... Uh... Nou, ja, het, is, uh, het heeft niet lang geduurd voordat ik daar achter kwam. Ja. Maar uh, ik wist niet wat ik anders wilde gaan doen, omdat ik gewoon geen idee had uh, ja, wie ik was en, uh, en wat ik nou eigenlijk wilde. Dus ik ben er wel mee doorgegaan. Na een jaar wist ik al van, nou, dit, dit is het eigenlijk niet. Maar ik wist wel dat als ik alles zou doen, dan, dan kon ik het wel halen, als ik me er gewoon voor zou inzetten. Maar het heeft er wel toe geleid dat de bachelor is, is drie jaar, dat ik er uiteindelijk zes jaar over heb gedaan. En dat is wel zonde geweest. Oké, okay, dus je hebt, het wel, je hebt het wel gedaan. Je hebt het helemaal gedaan. Ik had begrepen dat je eigenlijk... Ja. Je hebt hem afgemaakt. Ja. Terwijl je eigenlijk ja, dacht... Ja, ik heb het uiteindelijk wel afgemaakt. Maar ik, ik, ja, ik was niet blij met mijn keuze. Ik ben al die jaren um, ja, helemaal niet blij geweest met, met mijn studie. En ja. ik wist niet dat, dat, uh, dat je wel blij kon zijn in je studie. Totdat ik dat van, van vriendinnen hoorde. Die zeiden dat ze enthousiast waren over een nieuw project of wat dan ook. En nu dat ik aan Wageningen studeer had ik ineens wel het idee van, oh ja, dit wil ik nou echt weten. En dan sloeg ik een boek open en vond ik het gewoon fascinerend. Ja, dat nou, dat had ik niet gehad in mijn bachelor. Is dat, dat is natuurlijk geweldig, maar dan heb je dus de moed gehad... om nog een keer een tweede studie te beginnen. Om je leven te resetten en nog een keer te beginnen. Ja, nou ja, het is, uh, het is wel een bachelor en een master geweest. Ja. Uh, de master die ik nu doe, dus het, ja, uh, wat dat betreft heb ik dan uh, wel een volledige opleiding. Het sloot alleen niet helemaal goed aan, wat betekent dat ik in mijn master wel... Ja, wel heel veel meer heb moeten studeren en uh, heb moeten... Uh, in Wageningen bedoel je? Uh, ja, in Wageningen, ja. ja. Heb ik echt wel, wel dingen zoals scheikunde, biologie en natuurkunde. Dat, dat heb ik nooit gehad op school. Uh, ja, drie jaar geloof ik, maar ik heb er me, me nooit in verdiept. Uh, omdat ik er ook niet zo goed in was. En dat moest ik allemaal bijspijkeren in mijn eigen tijd. Om dingen van de, de masterstudie in Wageningen te begrijpen. Zo. Maar goed, dan heb je er wel groot doorzettingsvermogen, zeg. Je wilde echt per se dat alsnog. Ja, ja ik, ik wist zeker dat ik... Uh, ik kon wel aan het werk met alleen mijn bachelordiploma. Ja. Maar ik, ja, ik zag het niet zitten om, uh, om in de economie te gaan werken of wat dan ook. Ik heb uh, een bijbaantje bij, uh, bij een bank gehad, bij een vermogensbeheerder... En nou, dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Het was helemaal niet mijn richting. Mijn vader heeft altijd bij een bank gewerkt. En dat had ik als, als ideaal dan eigenlijk. Nooit doen, nooit doen wat je vader doet. <laughs> Goh, wat, een, wat ik zei... Ja, ik nee, ik zei voor de grap... Nooit doen wat je vader doet. Maar soms, nee. juist, soms natuurlijk juist wel. Nou, dat vind ik wel heel sterk van je. Ja, maar waar het, waar, waar het, waar, waar het, wat ik interessant vind in je het verhaal is dat er inmiddels zo'n ongelooflijk bijna wildgroei is aan verschillende studierichtingen. Ja. He, en, en je kan van de ene niet precies weten wat het inhoudt ten opzichte van de andere. dat het, dat het eigenlijk alleen maar moeilijker is geworden om te kiezen. Dat is vind ik wel ja. een belangrijk uh, punt dat je bijdraagt. Ja, maar dat, dat is het zeker. En daarnaast. Uh... Moet je ook rekening houden met of er werkgelegenheid daarna is. Ja. En kijken ze dan naar, ja, naar het diploma wat je hebt en, uh, en de naam of de titel die erop staat. Uh, wat is dan het verschil met een vergelijkbare titel van een andere, ja. uh, andere opleiding die, ja, die misschien net iets anders is. Werkgevers weten dat niet, studenten weten het nauwelijks. Ja. Er is daar gewoon geen informatie over de, of, of moeilijk achter te komen van wat de studie dan precies inhoudt. En, waar en wat de waarde er ook van is, ja. Ja, en wat de waarde er ook van is, ja. ja heb, jij, heb, jij je laten, heb jij je laten leiden door arbeidsmarktoverwegingen? Um, bij mijn bachelor niet. Maar ja, ik had zoiets van nou, in economie is altijd werk en ik ga toch bij een bank werken. Maar, uh, dus dat speelde toen nog niet mee, maar in mijn master wel, ja. Toen heb ik wel echt, uh, echt voor food quality management uh, gekozen... omdat ik wist dat er werk in zou zijn. En uh, dat blijkt nu ook zo te zijn, nu, uh, ja. nu twee jaar later... dat ik bijna klaar ben. En dat er alleen maar meer werk in komt. Want, ja. Ja, voedselveiligheid en voedselkwaliteit. Dat, uh, ja. Oh ja, je hoort het steeds vaker hè, met E. coli bacteriën en alles. Ja. Ja. Nou, dus jij, uh, daar, uh, daar heb ik me wel door laten leiden, ja. Jij zit goed. Uiteindelijk. Ja, met een ik onderweg. denk het wel. Jou kunnen zeggen, het heeft je extra jaren gekost... Maar je komt dan toch ja. terecht. dat is zo ook. Ja, maar daarbij, toen ik 19 was, ging ik dan studeren. Ja. Op mijn 18 mijn VWO gehaald, dan een jaar naar Amerika geweest. Ik was 19, ik ging studeren. Ik wist het allemaal eigenlijk nog niet. En uh, tijdens mijn bachelor kwam ik daar pas achter, ja. tijdens mijn eerste studie. Um, ja, eigenlijk meer door, door de nevenactiviteit. En door met anderen te praten, door andere dingen te doen. Bij een studentenvereniging gegaan en... Uh, ja, mijn cv proberen op te bouwen. Want dat is, dat is ook iets... Uh, ja, je vroeg ook in de uitzending hoe moeilijk is het om te studeren, qua geld en tijd. Mm. En ik denk dat dat ook, uh, ook steeds moeilijker wordt, omdat uh, de regels strenger worden. Je moet zoveel punten halen in het eerste en tweede jaar. Uh, maar daarnaast vragen werkgevers eigenlijk, ja wat heb je gedaan naast je studie? Ja. En daar moet je ook nog eens een hele lijst van kunnen opzommen. Terwijl toen mijn vader klaar was met zijn studie, uh, die heeft er niks naast gedaan. Toen kon hij zo aan het werk en was het prima. Ja. Dat is nu echt niet meer zo. Nee. Dus dat is wel een, een tip voor studenten. Dat is, uh, ook al zijn die marges misschien smaller geworden. Het is juist wel, dat, heb ik, dat ken ik ook van uh, uh, de, de zonen en dochters van vrienden om me heen die al zover zijn... Dat het zo goed is om heel veel verschillende dingen te doen, daarnaast. die toch een beetje in, ja. het, in, de, in het verlengde liggen van je studies, inderdaad. O, o, o, ja. Bestuurservaring, al is het maar bij een studentenvereniging, bestuurservaring. Dat, is, dat telt zo zwaar, kennelijk. Maar dat vind jij. Ja, ook. ja, ja. inderdaad. Ja. Dat, dat telt inderdaad heel zwaar. Daar kijken ze naar bij, uh, ja, wanneer je gaat solliciteren. Ja. En daarnaast is, uh, is het natuurlijk ook handig om, uh, om te netwerken binnen een studie- of studentenvereniging. Je kent mensen van, uh, van gelijk niveau in andere sectoren ja. dan. Ja, altijd, altijd handig. Ja. Hoe lang moet jij nog, Anneke? Uh, januari ben ik klaar. Nou, ik wens je veel succes. Dus nog, uh, ja, vier maanden. Ja, dankjewel. Vier... Ik, uh, ik, ik, ik ga zo weer aan de scriptie. Nu? nog? Het is acht minuten voor twee. Ja. Dan moet je gaan slapen. Oh nee, dat, dat doe ik vanochtend of de volgende ochtend wel. Meestal als je ik naar dan college rond, uh, gaat. Een uur op elf avonds en dan uh, tot een uur of zeven of acht ochtends. Je meent het. Het is dus helemaal stil. Niemand die me stoort, niemand die me belt. Zeg maar, hoe en ga je dat dan uh... straks doen als je in die maatschappij. Er is een maatschappij hè, daarbuiten, out there. En die werkt, die werkt precies op de andere uren. Hoe doe je dat dan? Ja, dat, dat komt wel goed, maar voor, dit, uh, voor mijn baan uh, moet ik natuurlijk ook met, uh, met andere mensen omgaan en uh, ja, uh, ja, ja, zo mijn uitoefenen. Terwijl nu ben ik eigenlijk alleen maar alleen aan het werk en moet ik goed diep kunnen nadenken om, uh, om tot logische conclusies te komen dankjewel. met mijn scriptie. Ja. En dat, uh, ja, nu gaat het zo goed en mijn ritme gooi ik wel voor om, dat komt wel goed. <lacht> Oké, okay, kijk, dat is nou dus nu <lacht> dit van vandaag. Anneke, dankjewel. Hartstikke goed en succes. Graag gedaan. Hai, hai. Heel, da bedankt. Dag. Je zat te klikken, Miranda. Miranda van Holland, die zo meteen na de klok van twee... Uh, dit is de Nacht gaat presenteren. Ja, ik je je zit ken dit hele... verhaal. Ja? Ja. ja. Ik ben kunstgeschiedenis gaan studeren. Uh, eigenlijk omdat ik... Uh, um, heel iets anders wilde doen dan mijn vader... Ik zat ik in een economische hoek en ik dacht, nee, daar moet ik niet heen. Dus, ook niet goed. Hè? Dat is ook niet de goede motivatie. Nee, dat was niet de juiste motivatie. Maar het was een hele mooie studie die me ook heel goed afging. Ja. Uh, omdat ik juist zo'n passie had voor dat vak. Alleen, ja, vind maar werk met is, Dat is niet eenvoudig. En dan ben ik er ook nog antropologie bij gaan doen. Ook een prachtige studie. Maar ook niet heel veel werken te vinden. Dus dat is uh, dat dat, dat deel heeft me wel erg opgebroken. Uiteindelijk is het allemaal anders gegaan. En dus wel, ik... je hebt, jij hebt wel zeggen altijd, je moet je passie volgen. Ja. Dat heb jij gedaan. Ja. Maar dan kom je er halverwege achter. Uh -huh. Oh, ja. Geen shit. werk in. geen werk. Nee. Dus dan moet je toch misschien rationeler zijn dan je passie volgen. Ja, ik en... denk dat het echt een balansding is. En ja. wat jij net zei, dat, uh, dat je dingen doet tijdens je studie... als, als bestuursfuncties, in een, uh, dat dat enorm helpt. Dat kan ja. je helpen. Dan kom je ook alweer misschien op een ander spoor terecht. Maar het gaat een beetje volgens mij om, om het bewandelen van die, van die beide wegen. Maar het is wel heel fijn om iets te doen waar je ook echt enthousiast van wordt. Ja. En ik kan niet zeggen dat het, dat het tot mijn studie weggegooid is. Ik bedoel, ik merk dat ik... Um, zelfs in mijn radiowerk, dat is van pas komt. Je hebt een hele brede ontwikkeling. Ja. Uh, je kan altijd een andere insteek vinden in, in gesprekken. En dat is heel gek. Je hebt op een andere ja. manier leren kijken, denken, ja. formuleren. Um, en dat, dat, dat, dat kan weer heel interessant zijn voor een ja. redactie. Uh, ja. Maar ja, je moet soms mazzel hebben. En ja. soms heb je dat niet. Ben jij iemand die mazzel heeft? in het uh, leven? Ik heb het idee van wel, ja. ja, ja. Dat idee heb ik ook. Ja? ja. <laughs> jij? <laughs> Okay, ja, ik ook, uh, ik ben een zondagskind. Yes. Um, en wat ga je dan na tweeën doen eigenlijk? Nou, eigenlijk is het wel heel goed dat jij uh, het over studies hebt. Want ja. wij gaan het over droombanen hebben in ons eerste uur. Hm. Dus, hoe, hoe, dus het is een prachtig en logisch gevolg. Ja. Uh, hoe kom je aan zo'n droombaan en, uh, en hoe realistisch is zo'n droombaan? Bestaan ze? Dat is ook zo, bestaan ze. Oh, ik, het... heb, ik heb er één. Maar... Ja, ja, en tegelijkertijd denk jij misschien ook wel. Oh, oh, de baan van Lara Rens lijkt me ook zo leuk. Is dat, is dat dan, is, en is dat dan je droombaan bijvoorbeeld? Ja. Dus daar gaan we het over hebben. Dat doe ik niet alleen. Ik heb een, een droombaan-deskundige aan mijn zijde in het eerste uur. En als tweede en derde uur gaan we uh, de bossen in. Gaan we uh, wild plukken. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. De paddenstoelen. Uh, ja, ja, maar verzamelen. ook best. Uh, ja, dat heb uh, ik wel eens gedaan. Maar dat wordt steeds groter. Er zijn steeds meer mensen zijn dat aan het doen. Forageren. Uh, uh, ik, ik ken wel mensen die brandnetelssoep maken, maar het gaat ja. veel verder dan dat. Maar ja, dan kom je dus ook dingen tegen die je beter misschien niet kan eten. En hoe weet je het verschil? Nou, daar gaan we uh, okay. uh, twee uur lang over spreken. Super, ja. nou, veel plezier. Dankjewel. Dankjewel, voor nu. Miranda van Holland zometeen, dus aan de andere kant van twee uur. Um, heb ik nog tijd? Ja, Joost, ben je daar nog? Zit hij er? Nee. Dan gaan we even muziek laten horen, jongens. Unchain my heart Cause you don't care Well, please Set me free Unchain my heart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 Joe Cocker, Unchain My Heart zometeen, dat weet u. De EO met Dit is de Nacht. Morgen Arendo Joustra, hoofdredacteur van Elsevier. In reactie op de H.J. schoollezing van premier Rutte. Ik zou zeggen Unchain My Heart, premier. <middels>